Vivi van Eck met het NOS-Journaal. Sinds 2013 zijn in Nederland 161 spermadonoren uit Denemarken geblokkeerd vanwege erfelijke risico's. Dat blijkt uit informatie die de Deense overheid heeft verstrekt aan nieuwsuur. Vruchtbaarheidsklinieken moeten betrokkenen hierover waarschuwen, maar het is onduidelijk of dat ook altijd gebeurt. Deenzaad is populair in Nederland. Tweederde van de donorkinderen wordt momenteel verwekt met zaad van Deense spermabanken. Vandaag werd bekend dat een Deense spermadonor met een ernstige genmutatie... bijna 200 kinderen heeft verwekt. Smartphones, laptops en computers dreigen de komende maanden een stuk duurder te worden. Dat komt doordat het werkgeheugen flink in prijs is gestegen. Dat onderdeel is belangrijk voor de snelheid van een apparaat... en wordt uitgedrukt in aantal gigabytes. De prijs van het werkgeheugen stijgt doordat er veel vraag is vanuit datacentra... waar met kunstmatige intelligentie wordt gewerkt en daardoor ontstaan tekorten voor bijvoorbeeld laptops. Werkgeheugen is de afgelopen twee maanden ongeveer drie keer zo duur geworden. Bij een ongeluk op de A15 ter hoogte van spijkenissen... zijn aan het eind van de middag zeven mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Bij het ongeluk waren meerdere auto's en een vrachtwagen betrokken. Een aantal mensen raakten bekneld. Hulpdiensten rukten met een groot aantal ambulances, brandweerwagens en politiewagens uit. Ook werd een traumahelikopter ingezet... Over de oorzaak van het ongeluk op de A15 is nog niets bekend. De Nederlandse handbalsters hebben op het WK de halve finales bereikt. In Arooi in Rotterdam werd Hongarije met 28-23 verslagen. Het is voor het eerst sinds het gewonnen WK van 2019... dat Oranje zover komt in een groot toernooi. Vrijdag spelen de handbalsters de halve finale... tegen regerend Olympisch en Europees kampioen Noorwegen...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 Het verband tussen rock'n'roll en religie. Is oh, ook kijk. een ander ja. over te zeggen. Ja. De andere populaire muziek tijdens de rock n roll periode. En de rock'n'roll invloed op wat we later de rock zijn genoemd. Als eerste hebben we ons ge gebogen over de betekenis van de term rock'n'roll. Nou, dat zal uh, jullie niet verbazen. Dat is een slang uitdrukking. Oorspronkelijk van de Afro-Amerikanen voor de seksuele daad ha, ha, ja. nooit gemeten nee. ik dacht tegen rock and roll bewegen lekker bezig zijn ja, ja, nou, ja. Het, je hoort het tegen ook wel vaak van uh, let's rock and roll ja als ze met iets beginnen hè ja uh, klopt uh, let's de begin, uh, ja. actiefilm uh, oh let's help tot de actie overgaan let's rock and roll <laughs> ja. maar het komt dus uh, al heel vroeg voor al in het begin van de 20e eeuw uh, Hoor je het in verschillende Amerikaanse songs? Het ja, de termen, in... hè? want dan is het nog geen rock n roll eigenlijk. Hè? Ja. De woorden, hè, rock and roll. Nou, het is zelfs wat we direct zullen laten horen, een nummer uit 1902. Zo, toen ja, al. Gaat... Ja. Maar misschien heeft het wat later die seksuele betekenis gekregen. Ja, oké. Okay. Maar als, als muziekterm werd hij eigenlijk in 1946 uh, voor het eerst gebezigd in het tijdschrift Billboard.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 Verder terug in de tijd en waarin de woorden rock roll voorkomen. Oké, okay. en dat nummer krijgen we nog te horen. En ja, dat van men. die ja. uh, Billy Ward. Dat ja, en de domino's. Ja, dat gaan we straks draaien. We beginnen helemaal bij het begin. Oké. Okay. Geluiden van een wasrol. Een wasrol? Nee, is niet twee. De witte Canadese zanger Harry McDonough zingt Camp Meeting Jubilee. Op een wasrol, ja. ja. Op een wasrol, ja. ja. Nou. Maar daar, daar, daarin komen al de woorden rock'n'roll voor. Rock'n'n'rollen zitten in het ja. Het is een beetje een gospel, als ik het goed begrijp. Okay. Maar het heeft een... dan niet de seksuele daad dan, denk ik. De, uh, Hoofdschallelijk bedoelde je wat anders dan, denk ik. Ja, het, is een beetje, het klinkt een beetje als... Uh, witte namaak van een uh, gospelbijeenkomst van zwarte uh, Amerikanen. In 1902 al? Ja, ja, oh, ja. ja.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 toch waard uh, de ritmes en, uh, gemengd vrij uh, vrij snel al met uh, Europese muziek, met name Franse en Ierse invloeden. Ja, en oh, de ragtime. Uh, oh, natuurlijk, ja, en, ja, ja. En dan de blues natuurlijk, hè. Ja, ja. Zoals yeah. Marie Waters zei: de uh, Blues Got a Baby." Ja, they okay. call it rock and roll. Ja.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 Uit 1902. Where has you been, been so long gone. I've been down to the house, into the and my body keeps rolling on. No I has been down in the alley, shooting crap with the coons, and the body keeps rolling <laughs> <little laughs> <deep> on. the road. Keep on rocking, road. Keep on the road. Rock and roll, <laughs> rock and roll, rocking, and roll, rock and roll, rock and roll, beyond the Now then, my dearly beloved brothers and sisters,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 Oh, oh, oh. Uh, know, I'm was now going say a few words about the devil. Did you ever hear a fellow the devil? Oh, oh, oh well, the devil ain't gonna come up from below. Yes, with the foam in his mouth like the cotton in the ditch. Oh, oh, yes, yeah. and ears on them like crackle leaves. Oh, Digging, grabbing, stone, yonder in the back seat. Then unless you get better. The devil, I'm gonna get you. The congregation will now rise and blend their voices in singing that beautiful hymn. Who built the ark? Who done built that ark of the donkey? Why, Brother Lord built that ark. Hoe bent hij af? Hoe Hoe je Het is inderdaad een hele oude opname. Ja. Het klinkt ook niet als een blanke eigenlijk, hè? Nee, dat nee. heeft het toch uh, echt Toen met nou religie heel, of veel zo, opzet ja. geïmiteerd. En het klinkt ook als zo'n. Uh,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 Hoe zit die geschiedenis van die termen met elkaar? Pas later, zoals je zegt, rond 1950... is het echt rock'n'roll... Uh, als muzikale, muzikale stroom al ja, of zo. Ja ja. Ja, ja, ja. Misschien pas nadat Alan Freed het als zodanig uh, heeft benoemd. Okay. En ook veel van die platen draaide in zijn... Uh, ja. In dus eigenlijk was het uh, rock rock'n'roll... Rock ja. van la lettre. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Achteraf, <laughs> achteraf gesproken. Ja. Nou ben ik heel benieuwd naar uh, ja. Trixie Smith. Tri Trixie Smith. 1938 My Man Rocks Me with One Steady Roll. One. I said, now, nah, Daddy, ain't we got fun? He kept rocking with one steady roll. I said now daddy, you're killing me. Dream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 De Boswell Sisters Rock and Roll uit 1934. Rock and Roll, roll, We greet it with a song while we dance There's romance in the rolling rock and rhythm of the sea. Mooi, ja. Daad, ja. Maar het gaat inderdaad over het rock'n'roll van de zeeën. Ja, hele de weer. seksuele betekenis is hier wel heel erg ver onder de golven verdwenen. Hè? <laughs> ja, ja, klopt eh, inderdaad. Eh, ja. Ja. Hoe zou je deze muziek willen typeren? Geen rock'n'roll? Nee. Met beetje Dixie of een big band? Ja, Amherstementsmuziek uit de jaren dertig zou ik zeggen. Ja. ja had je toch veel van die zingende zusjes. Oh ja, natuurlijk ook, ja. ja, ja Klopt. Tendo ja. Sisters. Ja, zeker. Dat lijkt het wel een beetje ja. op, Ja, ja. ja.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 Die heeft verschillende gitaarkussens uh, gemaakt. Ja? Voor True Fire. En de eerste die hij lang geleden heeft gemaakt... dat was Jump'n Blues voor Jump gitaars. Okay. Ja. Ja. Uh, maar wat is daar specifiek aan? Jumpen? En... Uh, ja, dat is een beetje uh, snelle... Uh, swingende, ritmische... Okay. Uh, yeah. bluesmuziek. Een beetje uptempo. En er waren ook... Uh, toen de tijd beroemde namen dat als Big Joe Turner...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 Bill Haley. Oh, natuurlijk, ja, ja dat is waar. Ja, ja, ja. Witte kan mij niet, zou ik zeggen. <laughs> Kwam ik uit de country music. Ja, op, maar Hij ja, ging rock -rock, op, op ja. tijd met zijn tijd mee. Ja, ja, ja, ja. ja, absoluut. Maar moet je opletten, hij uh, Big Joe Turner zingt get out of that bed, wash your hand and face. Maar dat kon natuurlijk niet. Nee. voor de net de blanke uh, teenagers uit die tijd. Dus Bill Haley moesten vermaken. Get out of that kitchen.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 Wederom zwarte zanger, ja. vibrafonist, drummer, showman. Ja, wel een rare of een mooie combinatie. Want eigenlijk was het een big band-leider of zo. Had hij ook? Ja, ja, ja, ja. ook, ja. Had ja. hij ook. Uit 1946. En die man die wist een show werd te geven. Daar uh, zou je nu nog eens je vingers bij aflikken. Want hij ging gewoon door. Zolang het publiek wilde. Ja, dat ja. het nou drie uur duurde. Maakt allemaal niet twee, uit. twee donderde hem niet. En ja. hij gaf toegeven ja. naar toegeef. Hey ja. Barbary, Bob. So if you can't say rebop, keep your big mouth shut Hey, Bob, Reebop. Hey, Bob, rebob Hey, Bob, Reebop. Hey, Bob, rebob Hey, Bob, Reebop. Hey, Bob, re Yes, your baby knows Mama's on the chair Papa's on the cot Baby's on the floor Blowing his natural top Singing, hey, Bob, rebob Hey,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 Dan moet je je toch voorstellen dat hij door twee agenten... Ja, ik stel me dan zo voor zo in zijn kraag opgepakt is. Ja. Jongens, ja. Ja. we ja. moeten naar huis. Ja. Ja. Dat hij de deur uitgezet werd. Ja. Ongelooflijk, ja. Ja. Ja. ja. Toen al. Te zeggen, ja, dit was de feestmuziek in New York toen de tijd. Maar het Nederland van de jaren 50 moest flink wennen aan Hamptons Fratsen. Ik kan me voorstellen, ja. ja. Ja, en wat ik net zei. Hij was gewend om door te spelen zolang het publieke zin in had. <laughs> Marlijn Hampton is toch ook van uh, Riding on the LNM? Ja, ja, ja, ja. Hij, dat is wel heel leuk. Want dat kennen wij als rechtgeaarde Nederrock rockliefhebbers natuurlijk. Uh, al 60 jaar ja, ja, van de Bintanks, ja. Riding on the LNM. Marlijn Hampton heeft in 1946 de oerversie daarvan gemaakt. Okay. En ik vind dat, die, zeker nu we dit hebben gelezen over die fantastische show... waarmee uh, ja, ja. die... Uh, op gelijke hoogte stond al. Heel eerlijk met, met Roos. <laughs> dat we hem wel de eer kunnen gunnen om eventjes nog uh, zijn versie van uh, ja, Riding on te ja. laten horen. Ja. ja, wat ik ook toch wel verpand vond dat hij op een vibrafoon speelde en dat hij drummer was. ja Eigenlijk zou hij het, zo het een beetje de frontman, frontman van zo'n Big Band, eigenlijk of zo. Dus ja, maar. De drumstelsel stond uh, zo dat hij er omheen kon springen. En <laughs> ik kan me van die beelden die ik als klein jongetje zag, vooral een grote trom die geïsoleerd stond, herinneren waar hij om, omheen stond te dansen. En ik meen me zelfs te herinneren dat hij er opsprong, maar dat kan wel. Uh, nee, dat is een ja ja. Nou, we gaan eventjes uh, Riding on the LN doen uit 1946. Ja. Just which was which I'm riding riding on the LN Ain't jiving riding on the LN Around the rail came the evening mail on his way to the county jail The whistle so blew the train slowed down None of them cats ain't ever been found I'm riding riding on the LN Jivin', riding on the L and A I'm named Quinn caught the LN heading around old horseshoe bend the whistle so blew and Quinn jumped off he wasn't dead cause I heard him cause I'm riding riding on the L and N, -N. jiving ja mooi nummer ja. goede herinnering aan uh, de bintangsen Frank Krijveld natuurlijk ja ja oké okay, de volgende zanger en uh, John je oh. hebt trouwens het nummer ook opgenomen. Die heeft het ook opgenomen. Ongeveer okay. tegelijkertijd met de yeah. bindtanks. Ik heb zelfs ooit laten influisteren dat John Mail nog een, een voefje van de Bintangsting in had okay. gehaald. Maar dat, dat moet ik nog eens even naar nou, checken. Ja, ja. Frank, uh, klopt dat? <lacht> <lacht> uh, we gaan verder, uh, Pim. Ja. We zijn, hebben nu de voorlopers gehad. En nu komen we aan bij het... Uh,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 En dat is echt, dat vindt men het eerste rock'n'roll nummer. Dat zie je ja. meestal vermeld, als ja. eerste rock roll Oké, okay. ja. Officieel heet het nummer Jackie Branston and His Delta Cats. The noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Dancing yes, it straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Martin. Ook de saxofoon voor het eerst prominent aanwezig eigenlijk. Ja, volgens mij was het ook een belangrijk instrument binnen de rock and roll. Ja, zeker in die eerste jaren. Ook Little Richard, die had al eerder wat platen gemaakt, maar zijn eerste rock and roll nummers werd hij begeleid door het orkest van de band van Vets Domino, waar ontzettende goede saxofonisten in zaten. En het waren allemaal big bands eigenlijk. Hè? Het is, nee, dat, nee, nee, dat nee. kun je geen big band noemen. Ze zaten niet op een stoeltje met een mooie... Nee, oké, okay, Netjes, aan. netjes aangekleed. maar zoals die band... Uh, waar Little Richard in een van die films mee overtreedt... staan toch allemaal nog tien uh, pasjes ja, op, te maken met... Ja, klopt, maar, maar ik wil het zijn grote bands inderdaad. Het zijn grote bands, ja. ja. Het zijn niet de drie of vier of zo, nee. Nee, nee, nee. Maar die tijd was ze wat groter, ja. En de elektrische gitaar, ook nog niet eigenlijk, hè? Die hoor ik ook nog niet zo... Uh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 Then you holler, please don't stop. Don't stop. There'll be 50 minutes of teasing, and 50 minutes squeezing, and 50 minutes of blowing my top. If your man ain't treating you right, come up and see your dad. I'll rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60 minute man. Dang it man! There'll be 50 minutes of teasing, and 50 minutes of squeezing, and 50 minutes of blowing my top. Baby, old man ain't treating you right. Come up, old man. I rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60-minute man.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 Oh ja. En toen zij een show gaf in 1945 in de buurt van Little Richard, ja. toen zong hij twee van haar gospelliedjes. Oh. En toen mocht hij als dertienjarige jongen bij haar op het podium meezingen. Oké. Okay, yeah. Dus het is ook wel leuk als we later weer in de geschiedenis zijn. En uh, Little Richard duikt weer op als grote rock'n'rollster. Uh, hij yeah. hey, zegt gospel muziek, want ze was echt een zuster. Ja, nou ja, ja, zoals jij mijn brother bent, hè? <laughs> Oké, okay, ja, ja. ja. Ja, maar in gospel, daar kan ik me iets, uh, iets bij voorstellen, ja. Ja. Ja. ja. ja, natuurlijk hebben we heel veel van die zwarte artiesten het geleerd in de kerk. Ja. In de kerk, in kerk ja, dat geloof ja. ik ook wel, ja. ja. Waar overigens ook Elvis en Jerry Lewis wel eens een kijkje namen. Ja, ja, denk ja. ik ook wel, ja. Die zijn toch behoorlijk beïnvloed inderdaad, ja. door de gospels, ja. ja. Maar uh, zullen, we even, ja, zullen we even luisteren naar een uh, nummer van... Ja, me? welk nummer gaan we beluisteren? We gaan beluisteren This Train. This Train van Sister Rosetta uit 1939. This because this train a clean train this train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 Ja, nu, maar toen de tijd, ik denk toen niet de in tijd. 1950, 1960. Nee, nee, nee, nee. Dus ja, dan zou je moeten vergelijken. Ik ja. heb ook nog eens een gedicht geschreven: Beat and Poetry. Waarin het beatmuziek tegenover uh, de culturele revolutie plaatst. <lacht> <lacht> Dat is wel een beetje aanmatigend toen, maar. Uh, <lacht> Ja. Maar dan gingen jullie die twee vergelijken. De beat en ja, ik had, de culturele, echte culturele revolutie. De culturele revolutie vindt hier plaats met de beat. Oh, Zoiets in en die maat, dat niet is helemaal ja, oké. Okay. Nou leuk, oké. Okay. Ja. Maar goed, het maar, is dus een leuke discussie. Maar wat ik, nou, wat ik ook zo leuk vind, dat je dat toch zegt, van hoe belangrijk is het. Vooral ook muziek uit die tijd, hè. Uit, zeg maar, uit mijn tijd en uit jouw tijd. Ja, ja. De nieuwe populaire Nederlandse rockgroep De Wolf...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 Ja, je komt weer uit met mijn uh, vraag die al een lange tijd speelt. Ja. Heeft de muziek de maatschappij beïnvloed? Of heeft de maatschappij de muziek beïnvloed? Ja. En ik hoor jou nou zeggen dat de muziek de maatschappij heeft beïnvloed. Ja. En dat betwijfel ik. Ja, maar... Ik denk dat het gevolg is ervan. Ja. Want misschien als samenwerking of zo. Maar het... Ja, maar welke in hoeverre kan een kunstenaar de wereld beïnvloeden? Nou, wat Frank Zappa altijd zei...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 Nou, Beethoven schreef toch uh, een symfonie uh, Ja, maar om een rev revolutie te ontketenen, zeg maar. Ja, ja. Nou, ja, maar ja, er zijn natuurlijk. Er zijn. Uh, mensen. Aan wie muziek totaal voorbij gaat. Ja, tuurlijk, maar, ja. En ja. die zitten in de politiek. <laughs> ja, nou, er zitten ook grote kennis in de politiek, hè? Ja. Ja.